Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 60, opgenomen op maandag 19 november 2012. Hoi. Hallo. Hallo. Hey. Alles goed Martijn? Ja, alles goed. Uh, goed hier, ja. ja. Niks te klagen. Daar, in, in het koude Holland. 1 graden. 1 <laughs> graad. 1 hm. graad. Ach, ja. Winter komt eraan, er Lekker, kerst, gezellig. Winter is coming! Of kijk je geen uh, Game of Thrones? Nee, sorry. Sakko! Dat is leuk, jongen, Game of Thrones. Ja, zou het kunnen. Ik, uh, ik hou het uh, bij, bij heel weinig uh, series. Eén serie kijk ik. Friends? <laughs> <laughs> ja, dat was vroeger inderdaad. Erase nou, Anatomy, uh, wat kijk je? Nee, jongen. Uh, kijk... Uh, hoe heet dat die onderzeeboot van die Amerikanen? Dan ben ik het kwijt. Lammig. They nuke their own country, daar komt het op neer. Mm. Spoiler alert, lekker. Nee, nee, dat is de eerste aflevering. <coughs> Oké. Okay. Maar goed. Zo, nou. Leuk dat je luistert naar Deze Week in Tablets. Wat is er in uh, Deze Week in Tabletland gebeurd? Ja, relatief weinig. Hè. Het is een beetje. Uh, het, we gaan richting de komkommendheid weer, richting de kerst. En dan wordt het allemaal meer uh, marketing, marketing, marketing. Voor de producten die reeds gelanceerd zijn, uh, want die moeten natuurlijk op de verlanglijstjes komen. En, uh, dus het is eigenlijk uh, vrij stil geweest. Wel uh, één nieuwe tablet gelanceerd, en daar komt het straks op. Echt uh, iets wat ik helemaal niet begrijp. En voor uh, wat, wat eerste indrukken en ervaringen van tablets die we hier ter review hebben liggen. Vooruitblikje naar uh, volgend jaar alweer. En uh, kort uh, even waarmee beginnen: uh, Android 4.2 Jellybean. Want die is inmiddels uitgerold naar uh, de Nexus 7. En die heb ik toevallig hier liggen. Dus dat is het een beetje. Oké, okay, nou vertel me maar eens wat over dat 4.2 Android Jellybeans. Ja. Nou, daar hebben we het kort al een keer over gehad. Een <laughs> uh, aantal nieuwe functies. Uh, Zoals uh, verbeterde Google Now functionaliteit, uh, het, uh, de daydream of in het Nederlands dagdromen, een soort van geavanceerde screensaver voor je, voor je tablet, uh, swipe keyboard. Uh, en wellicht het belangrijkste eigenlijk is, is de mogelijkheid om gebruikersaccounts aan te maken. Ja, en hoe, hoe werkt dat? Uh, Ik bedoel niet waar moet je tappen. Maar... Uh, ik weet dat jullie hem volgens mij wel eens ook getest hebben nu met, uh, met twee gebruikersaccounts. In jouw huishouden, zo te zeggen. Zo ja, zo te ja. zeggen. En werkt nou het ja, een beetje? Dat werkt uh, heel fijn. Uh, Oké, okay, cool. Alleen voor mij persoonlijk is het een nadeel dat je je tablet maar in één taal kan instellen. Mijn vriendin is Italiaans, dus dat uh, is het liefst in het Italiaans. Uh, maar je kan niet één account in het Nederlands of in het Engels en een andere account in het Italiaans hebben. Dat gaat niet, dus dat is allemaal dezelfde taal. we hebben we voor Engels gekozen. Dat is het enige nadeel, maar voor de rest werkt het echt super. Nee, er is nog één ander klein nadeeltje toch? Zoals? De widgets ofzo die op je lockscreen. Oh, Ja, dus uh, indirect heeft het inderdaad met gebruikersaccounts te maken. Je kunt inderdaad met Android 4.2 widgets op je logscreen plaatsen. En dat, Het aantal widgets waar je uit kunt kiezen is nog redelijk klein. De Gmail, kalender, klok en nog ja. eentje. Ehm... Um, maar het nadeel is dus dat als je je Gmail-widget op, op het lockscreen plaatst, dat iedereen jouw e-mails kan lezen. Ook de andere gebruikers kunnen die e-mails zien. Tenminste, de eerste drie regels en van wie het komt. Als je dan door wilt klikken, dan moet je, als je een code hebt ingevoerd of een patroon, moet je dat invoeren. Maar dat is dus zichtbaar voor iedereen. Ja goed, dus als je dat weet, dan hou je daar rekening mee. Dat zou wel opgelost worden, lijkt me. Ja, maar hoe kun je dat oplossen? Dan is het geen lockscreen-widget meer als je... Als je daar ook een code voor moet invoeren of zo. Ja, dus het is gewoon alleen een functie voor mensen die niet multiple user accounts gebruiken. Of het niet erg vinden dat anderen uh, dat kunnen zien. Of geen ja. Gmail op het lockscreen plaatsen. Ja. ja. Goed, uh, dat, dat is een kleine hadden dat is iets waar je rekening mee moet houden. Klopt. Maar die lockscreen is inderdaad ook een nieuwe functie. Dat is redelijk mooi. Uh, ziet er goed uit. En, en, uh, en redelijk handig. Um, voor die gebruikersaccounts verder. Uh, dat werkt... Uh, super, alleen kom ik er nou een beetje achter en ik weet niet wat door het komt. Misschien door die gebruikersaccounts, want sinds dat ik die aangemaakt heb, loopt de tablet een stukje trager. Uh, moet ik soms een paar seconden wachten voor het schakelen naar gebruikersaccounts? Moet ik soms een paar seconden wachten uh, uh, totdat mijn, mijn, blok, mijn homescreens geladen zijn? Dus het wordt is een dat niets... ook nadat je dan, zeg maar, unlocked hebt? Of is het alleen maar in eerste instantie... Nee, nadat je, je, na, na je unlocked hebt. Het begint dan met een lockscherm, hoor. Want als je wat schakelen van gebruiker... Uh, ieder gebruiker heeft wel zijn eigen lockscreen, zeg maar. Dat is het dan weer vreemde. Dus als je dan uh, klikt op de andere gebruiker... kom je in het lockscreen van de andere gebruiker. En dat duurt al een paar seconden en gaat haperend. En dan moet je dus unlocken en dan kom je in de homescreens van die gebruiker. Ja. En dan duurt het nog een paar seconden... voordat die ingevuld zijn. Ja. Het lijkt allemaal net iets trager te horen. Maar dat is wel jammer. Hopelijk. Dat is jammer, maar goed. De, de. Hopelijk kan er daar wat van opgelost worden. Uh, op tabletsmagazine.nl staat een artikeltje... en uh, op youtube.com slash tabletsmagazine... staat het filmpje... wat ook weer bij het artikel hoort... waar jij allerlei dingen laat zien van 4.2. Dus... Um, ja. in principe denk ik een aanrader natuurlijk. Ja. Overigens klink ik misschien niet zo super enthousiast. Maar dat komt omdat ik ziek ben. Niet omdat ik 4.2 haat. Dank je Oké. Maar je hebt, uh, je hebt wel uh, uh, nog steeds een hoop tablets liggen om mee te spelen. Uh, waaronder een, een Jarvik Centa. Of heb je inmiddels alweer... Uh, nee, die heb ik nog niet uh, teruggestuurd. Uh, ik heb hem wel in de gedaan. Okay. Maar dat was uh, positief. Ja. ja, serieus. Ik had niet verwacht uh, dat, uh, dat ik een budget-tablet van, van het merk Jarfix zou krijgen... waarvan ik weet dat die voor 220 euro te koop is, zeg maar. Mm -hmm. 225 of zo, weet ik veel. Um, en dat dat dan ook de tablet zou zijn die uh, als, een soort, als je een soort top 40 termen uit, uh, of, uh, aanhaalt... dat die met uh, stip gestegen is, zeg maar, naar, uh, in ons lijstje aanraders... Of in ieder geval in mijn lijstje aanraders, want het is een uh, prima tablet. <laughs> Super goede heeft een beetje de look en feel van uh, Apple iPads. En dan uh, met een beetje bedoel ik zelfs 90% of zo. Nou, dat is pretty close, zou ik, zou ik dat willen noemen. Uh, en um, een paar dingen die gewoon. Uh, mijn persoonlijke voorkeur nog steeds hebben. Ik weet dat 16.9 goed is voor filmpjes kijken. Alleen ik kijk niet zo gek veel filmpjes op mijn, op mijn tablet. Een keer een YouTube-filmpje of wat dan ook. Maar niet, niet echt. Het is niet, het, is, het is niet mijn televisiescherm, zeg maar. Dat ding, weet je wel. Oh, het is uh, alleen maar voor de bij. Wat mij betreft. Uh, en dus vind ik 4.3 beeldverhouding. Vind ik voor een heleboel andere dingen gewoon veel fijner. Uh, ook jouw website ziet er bijvoorbeeld een stuk beter uit, ...op zo'n Jarvik dan op een. Uh, op, op, op een nexus. Op een of andere manier. Um, 16.9. Als je een website laat. Heb je wel eens gezien. Uh, dat, je, dat je sommige forum topics. Of weet ik veel artikelen hebt. Waar ze zo'n screenshot maken van de hele website. Uh, dus inclusief scrollen weet je wel. Dus daar is zo'n manier voor. Dat je een website van, van header tot voeten kan screenshotten. Weet je wat ik bedoel? Ja ja. Dat die dan zo heel lang is, zeg maar, in, in, in verhouding met de breedte. en Zo, <laughs> zo vind ik altijd 16.9 websites er een beetje uitzien. Uh, met 10.1 formaat is dat nog wel te doen. Met 7 inch, 7-ish inch vind ik het dan altijd het effect wat groter zeg maar. Dat het dan... Uh, een wat langer uitgerekt ding is. Wat ja. overigens dus alleen maar gewoon met de... Uh, heeft niks met de breedte van je website te maken... Maar heeft gewoon dat er meer in de lengte weer te geven is, zeg maar. Ja. Alleen dat 4.3 vind ik gewoon heel veel fijner... Voor e-mail, voor browsen, voor uh, RSS-features lezen en, en dat soort dingen. Dus daar ben ik dan altijd wel gecharmeerd van. En die Jarvik heeft dus een 4.3-beeldverhouding... Uh, Volgens mij, of volgens jou in ieder geval... Of volgens ons, whatever... zitten daar iPad 2-achtige schermen in in ieder geval. Mm -hmm. Dus ze hebben dezelfde pixels, dezelfde beeldverhouding. En Nogmaals, dezelfde bouwkwaliteit als ook weer die iPad. Uh, redelijk dezelfde bouwkwaliteit als die iPad. En uh, de ervaring van uh, Android 4.1 nog wat... is gewoon ja, prima. Ik bedoel, hij is niet super snel En hij is sterker nog, hij is gewoon niet snel. Maar hij is ook zeker niet als... Te langzaam of super langzaam of irritant aan te merken als het gaat om snelheid. Uh, maar hij is wel stabiel en we hebben het daar wel eens eerder over gehad. Je kan er nog wel een 80-core in zetten als ik iedere 14 seconden op zo'n ding moet drukken. Van ja, ik wacht wel of ik sluit de app geforceerd omdat hij weer is vastgelopen. Ja, dan maakt het me niet uit hoeveel cores er in dat ding zitten. Dan vind ik het gewoon niet fijn werken. En deze heeft maar twee cores. Uh, ...en werkt gewoon stabiel. En ik wacht liever een halve seconde of whatever... ...iets langer tot iets start... ...en ik kan het daarna gebruiken... ...dan dat ik elke keer uh, minder lang hoef te wachten... ...maar één op drie keer de app op geforceerd moet sluiten... ...en opnieuw beginnen. Wat dus gewoon betekent dat je per saldo... ...veel uh, langer nodig hebt om hetzelfde te behalen. Mm -hmm. dus, uh, dus ik ben er positief <tie> over. En uh, het opvallende van de jarvik... ...ik heb daar een review van gemaakt... ...en een filmpje van gemaakt... En Goed, wij zijn alle twee um, niet per se altijd maar aan het zoeken naar, naar page views en dat soort dingen, al vinden we dat niet vervelend. Uh, maar het was in mijn. Uh, dit keer vond ik het wel een beetje tegenvallen. Gewoon omdat. Er is een verklaring voor, denk ik. Maar ik vind het jammer dat die Jarvik review nog niet vaak genoeg gelezen en bekeken is. Want uh, ik denk dat dat Jarvik's probleem is: dat ze gewoon niet bekend staan als, uh, als tablet die het overwegen waard is. Uh, en dan misschien wel in de markt die hun tablets bij de blokker en, uh, en, en, en uh, hoe noem je dat, uh, toos koopt. Mm -hmm. Maar ik zweer het, die Jarvik, uh, nog wat centa, die is gewoon het overwegen waard... als je ook in de markt bent voor een Toshiba of een Asus 300 of wat dan ook. Hij doet gewoon goed mee, zeg maar. Ja. Dus ik uh, uh, hoop dat uh, daar Jarvik meer aan kan gaan doen... Om, om te zorgen dat ze gewoon wat breder bekend komen te staan... En uh, het uitbrengen van, van, van goed werkende en goed in elkaar gezette hardware is daar een prima begin van. Maar is dat toch ook het nadeeltje aan qua apps? Sure, maar dat is bij alle Android tablets. Maar is dat, is dat een nadeel? Is dat, zou dat een dealbreaker kunnen zijn, of is dat nou dan niet zo goed zichtbaar? Kijk, uh, persoonlijk, voor mij zou uh, Android apps voor, voor 10.1, of welke formaat ook, is het op dit moment voor mij nog een dealbreaker, Want. Mijn, mijn iPads staan helemaal vol met apps. En uh, als ik zie hoe vaak ik apps gebruik... dan weet ik dat dat een belangrijk onderdeel van mijn plezier is van mijn tablets. Ja? Dat mm -hmm. is dus gewoon... Voor mij zijn apps heel erg belangrijk. Sommige mensen vinden apps niet belangrijk. Uh, ik dus zou weten natuurlijk... Kijk, als we het over die JARFIC hebben... dan kan je social media browsen. E-mailen. Uh, inter-, ja, is browsen. Uh, een keer een Angry Birdsje of zo. Dat soort dingen zou je kunnen spelen. Uh, maar dan, daarna kom je in de problemen met beschikbare Android-apps... die dus al wat mij betreft gewoon uh, of heel slecht zijn of gewoon niet aanwezig zijn. Maar daar bovenop komt nog eens een keertje dat het dus die afwijking de 4.3-verhouding heeft. Mm -hmm. Er zijn maar echt een handjevol Android-tablets die 4.3 gebruiken als beeldverhouding. En dat betekent dus nog weer dat, uh, ook al zou je een Android-tablet kunnen, kunnen vinden... dat het dan nog maar weer de vraag is of de 16.9-beeldverhouding... Uh, een beetje fatsoenlijk schaalt naar 4.3. Mm -hmm. uh, en uh, is het nog niet iets waarvan je kan verwachten... dat developers er rekening mee houden. Uh, want er is gewoon geen marktaandeel voor 4.3 Android-tablets. Mm. Uh, en dat is dus gewoon, komt er nog eens een keertje bovenop. Dus dat kan je als nadeel zeggen. Dat is een nadeel die uh, ook aanwezig is bij alle andere Android-tablets... wat mij betreft, maar nog meer aanwezig is bij de Jarvik vanwege die 4.3-beeldverhouding. Oké. Okay. Maar goed, goed. He, wij krijgen regelmatig mailtjes en vragen van mensen. Ik ben op zoek naar een tablet uh, waarmee ik kan browsen e mailen social media en Angry Birds, he, mm. of uh, whatever. Eh. Uh, toch? Dat is een heel bekend vraaglijstje, zeg maar. Ja, ja. Of eisenlijstje. Ja. En nou, daar zou zo'n ding niet zo heel erg uh, misstaan. Op het moment dat je een mail krijgt uh, en, en dat je mensen al hoort vragen van... Goh, ik heb die app eens een keer gezien bij die en die. Uh, en ik wil graag uh, de krant lezen via mijn tablet en zo. Ja, dan kom je toch al gauw bij het andere merk terecht. Oké. Okay. Maar goed, uh, ja, nee, goed, bij mij staat... Uh... Jarvik een beetje zo, van, zo bekend als okay, die is voor de kinderen. of een leuke um, um, soort van portable media voor de bij uh, in, in huis. Ja. Het uh, dus niet, is niet het intensieve uh, werkpaard, zeg maar. Maar dat, dat, dat, ja, dan, dan geef je ook niet 220 euro uit, dan ga je al richting de 400-500 euro, denk ik, als je dat zoekt. Ja, al, al, al denk ik wel dat je met de Jarvik. Uh... Uh, zeker met zo'n bluetooth toetsenbordje of zo, weet je wel, mm -hmm. of met, voor mij bedoel met een USB toetsenbordje. Ja. Je zou er prima op kunnen tikken, hoor. Daar gaat het niet om. Dat, dat, dat is nog wel weer het, uh, het mooie. En, uh, maar het is geen gaming tablet en het is uh, sowieso. Hè, en ik weet dat niemand of niet veel mensen dat leuk vinden, maar sowieso zijn Android tablets ook geen app tablets nog. Ja. Uh, dat is nou eenmaal zo. Het blijft gewoon. Uh, daarin gewoon nog steeds uh, wat lastiger, zeg maar. Tuurlijk is er voor iedere categorie wel wat te vinden nu. Alleen, uh, net zoals dat we het over dit ijslijstje hebben... Hè, van wat wil je doen met je tablet... Mm -hmm. kan je het op dit moment gewoon bij iOS... Kan je, uh, ook een eisenlijstje hebben voor je apps... en dan niet van ik wil Flipboard en een RSS-reader. Nee, ik wil een RSS-reader met integratie voor die en die diensten... die ik kan delen naar die en die diensten met integratie. Of ik wil een tekst editor die uh, Markdown-support heeft... en Markdown-previews uh, heeft die ik direct kan mailen. Snap je, dat? Snap je dus dat het een, een eis is voor een app, bijvoorbeeld een tekst editor? Waar je daarna nog eisen aan kan stellen. Dus ik wil een tekst-editor. Gaat je op Android echt wel lukken. Maar wil je een tekst-editor waar je daarna nog drie, vier andere eh, parameters aan wil geven. dan wordt het alweer lastiger. Wil je een Twitter-app die bijvoorbeeld integratie heeft met Instapaper. of met Pinboard of, of, of whatever. dan wordt het lastiger. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Dus die, die, die tweede lijn-eisen. Um, die, die uh, wel belangrijk zijn natuurlijk uiteindelijk. Omdat dat gewoon voor een betere integratie of in ieder geval een betere fit, zeg maar, zorgt bij jouw eisenlijstje, wensenlijstje. Oké. Okay. Ja. Nou, cool. Dus uh, die uh, komt op een verlanglijstje bij de meeste mensen? Uh, wat mij betreft wel. Ja, oké. Okay. Nou, mooi. En, uh, kom... we, we, zien, we zien toch wel eens van die dingen langskomen van, oh, die, die, ik vind die Nexus als uh, interessant, maar ik vind het eigenlijk gewoon voor mij te klein. Ja. Ik zou zeggen, kijk naar de Jarvik. Oké, okay, top. En uh, zou er ook een Argos op het lijstje mogen komen? Ben bang voor niet. Nee? nee. Want jij hebt de Argos 101XS. Uh, dat is de opvolger van de G9 serie van vorig jaar. Ja. Eigenlijk zeg maar van Argos, de, de high-end serie hè, van het merk zelf. Uh, G10 is het deze keer. En dat is uh, apart, uh, een apart apparaat, omdat, omdat je dus uh, um, een slank 10,1 tablet hebt met een coverboard keyboard dock. Echt hey, serieus, de, de buitenkant en uh, ook als je de, de, die docks op elkaar hebt, ze liggen of in ieder geval dock in een tablet. En het ziet er allemaal knap uit en het, ziet er al, het is ook een dun pakketje, zeg maar. Ook zelfs met coverdock, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat is goed geregeld. Ik, uh, uh, ik krijg gewoon nog steeds heel erg jeuk op het moment dat ik zie dat hij op 4.0 draait. Mm -hmm. Of wat is dat? 3.2 zelfs, hè? Je, je, niet Jenny, oh, nee, 4.0, als ik hem sandwich. Oh ja, Honeycomb was 3,2 jaar. ja Hij draait op Ice Cream Sandwich. Um, en dat is dus nu alweer twee generaties oud. Mm -hmm. En goed, uh, je geldt er toch een nieuw geld uit. Dus dan wil ik ook een nieuw OS. Hè. Dat is gewoon een van de dingen. Overigens heb ik nog niet super veel mee kunnen, uh, kunnen spelen... Nu ziet het er wel strak uit, maar kraakt die wel en zo, weet je wel. Dat kennen we wel meer van vroeger, van de Yarf, of in ieder geval eerder van de Jarvix... en van andere budgetachtige merken. Mm -hmm. Dat je dan toch wel merkt van, eh, er zit al een beetje ruimte in... en dat soort dingen, weet ja. je wel. Ja. Dat, dat, is, dat is erg jammer. Er zitten een hoop scherpe kantjes aan. Okay. <laughs> dat, is, dat is een beetje jammer. Letterlijk dus, scherpe kantjes. Nou, wat het is, die dock uh, connector... of in ieder geval, je hebt het keyboard dock... en die kan je... Uh, die tablet inzetten. En die tablet maakt verbinding met dat keyboard... via van die gouden pinnetjes, weet je wel. Of goudkleurige pinnetjes. Mm -hmm. Dat kennen we denk ik wel, toch? Dat, dat systeem. Ja. Maar die gouden pinnetjes die steken uit. En die zijn gewoon... Uh, gewoon een beetje irritant om te, uh, te, te hebben, zeg maar. Jij zit er toch ook niet op te wachten... dat op je Nexus op een gegeven moment... vijf scherpe pinnetjes aan de, de rechterzijkant zitten of zo. Nee. En dat zijn gewoon kleine, jammere dingen, zeg maar. En dan ook het dock... Um, heeft op zichzelf een paar, paar, paar leuke eigenschappen misschien, als ik dat meer, meer getest heb. Maar ook meteen een paar dingen dat je denkt van, eh, is het nou nodig? Zo is het nodig om het dock gewoon met je nagels echt van de tablet af te trekken... omdat er geen ruimte is gemaakt om je vinger ertussen te krijgen. Mm -hmm. En dan moet je zelf met je hand moet je een of ander uh, origami-achtig stuk plastic omhoog trekken... om een stand te maken van die, van, van die tablet. Ja. En daarna moet je die tablet er dan in zetten... Nou, dan denk je van, ah, oké, okay, dat zijn gewoon twee kleine nadelen. Maar het is nog irritanter dat ze die opening niet hebben gemaakt. Uh, kijk maar eens naar de tweede generatie toetsenborden van Android tablets en uh, iOS tablets. Wat je daar altijd ziet, is in de tweede generatie, dan is de ruimte voor de spatie, mm -hmm. die is uitgevreesd, zeg maar. Zodat je daar, als je tablet dicht is, dat je daar je vinger in kan proppen, zeg maar. Mm -hmm. Maar als je aan het tikken bent, dat je de spatie kan bereiken. Nu is er weer zo'n opstaand randje. Snap je wat ik bedoel? Dus je, je neemt een, een stuk plastic. Daar haal je de middenkant, maak je iets lager van. Daar prop je al die toetsen in. En dan zeg je oké, okay, ga maar tikken. Maar als ik met mijn duim over een heuveltje heen moet om alleen al de belangrijkste toetsen de spatie te beha behalen. Ja, dat is gewoon uh, uh, een, een nadeeltje zeg maar. Dus daar zitten ook wat haken en ogen aan. En het is natuurlijk voor veel mensen denk ik ook erg jammer dat er bijvoorbeeld geen. Uh, uh, batterijen, extra accu of zo in, in, in de dock zit. Het heeft ze voor en zijn nadelen. Dus uh, dat zou ik misschien kunnen zien uh, nadat ik hem iets meer getest heb. Dat ja, is natuurlijk. Dit uh, is wat lichter en slanker dan, denk ik. Exact. Ja, dat, dat is zo. En nogmaals, het pakketje zelf ziet er niet beroerd uit hoor, als je op tafel ligt. Het is alleen zo jammer als je hem, hem oppakt. Ja, <laughs> maar, ja. maar het is 3, 349 euro. Hè? Dus dat, dat, dat, dat, als je dat vergelijkt ja, bijvoorbeeld ja, ja. met een. ben je ook niet heel positief over volgens mij hoor, oh, de uh, Transformer Pad 300. Nee. Die kost met DOC 499 euro, 150 euro verschil. Wat, hoe zie je dat nou? Wat, wat zou je dan aanraden als, als het een van die twee zou willen? Um, zoek naar no nog een derde optie, zou ik zeggen. Ja, <laughs> ja denk het wel. Uh, die 300 houdt gewoon het probleem dat uh, als je maar toetsenbordapparaat wil gebruiken, dat die balans gewoon kut is, zeg maar. En dat is gewoon heel beroerd en uh, kunnen ze software updates tegenaan gooien, verandert er niks aan. Het is gewoon jammer dat het scherm veel te zwaar is voor het dock. Dus daar verandert gewoon nooit meer wat aan. Mm -hmm. uh, en van deze is het... Uh, was, wat, nogmaals, eerst het indruk. Hè, maar ben ik niet echt onder de indruk van uh, het schermkwaliteit als ik hem aanzet. Ik ben niet onder de indruk dat het uh, ijscream sandwich is. Ik heb al een paar opmerkingen over het dock of keyboard dock geplaatst. Ik heb al een opmerking over het kraken van de tablet zelf gep uh, geplaatst. Als je hem uh, oppakt, zeg maar. Dus als ik dan nu al zes, zes kleine niks heb, zeg maar, op, uh, op dat ding... Waarom uh, zou je dat dan nu kunnen aanraden, zeg maar? Misschien uh, blijkt dan ja, in de komende... Niet. Het, niet. Kijk, uh, niet om jouw uh, uh, mening af te kraken... Maar ik denk dat mensen die een Argos kopen... Of, of met dat ding naar huis zouden gaan... Uh, daar eerder genoegen mee zouden nemen. Snap je dat, dat het dan kraakt? Of uh, dat er een opstaand randje is... Dat het, uh, allemaal net iets lastiger in elkaar te zetten is... dat het Android 4.0 Ice Cream Sandwich is. Zijn dat dealbrekers, vraag ik me af. Voor, voor mensen die een beperkt budget hebben... en wel graag productiever zijn met een doc. Ja, nou ja, kijk. Dan, dan, ik snap een dat mensen budget hebben en dat soort dingen. Maar, hmm. uh, en, en daar ben ik echt de laatste in die daar wat over zou zeggen. Alleen... Uh, ik denk dat de, de, de trade-off die je zou maken als je bijvoorbeeld een Jarvik uh, nog wat dingen koopt waar we het net over hadden. Mm -hmm. En een Bluetooth toetsenbord. Ja. Dat je ervaring dan gewoon een stuk beter is. En dan is het nog steeds 60 euro goedkoper. Dat is waar. Want wat kost een Bluetooth toetsenbord nou helemaal? Laat ik zeggen 40 euro of zo, 50 euro. Mm -hmm. Nou ja, dan is het 275 uh, euro. Nou, dat scheelt dan 75 euro met dat Jarvik-ding. Waar gewoon een hoop andere dingen al mee mis mee zijn. Uh, maar goed, of Argos-dingen. Maar goed, laten we uh, wachten tot ik uh, meerdere mee heb gedaan. Ik heb weinig tijd gehad. Ik heb het echt, zeg maar, twee keer 10 minuten een beetje in mijn hand gehad. Um, het is ook heel erg lastig, want ik kan niet echt gaan testen hoe goed ik erop kan typen. Want het is een assertie-toetsenbord wat we hebben gekregen. En dat kan ik. Uh, ik kan blind tikken hoor. Dus ik zou het kunnen in de software kunnen veranderen naar een QWERTY-toetsenbord. Mits die optie er zou zijn. Dus ik kan uh, gewoon een beetje met mijn vingers aan die toetsjes zitten. Maar ik kan niet echt kijken hoe, hoe snel ik kan tikken op die dingen. Gewoon omdat ze me uh, een Belgisch toetsenbord hebben gestuurd. En dat is dan ja ja goed zover nou, zover misschien te begrijpen en la la la het is allemaal best uh, um, maar dat, dat is gewoon voor mij nog even een extra hoorde voor dat ik daar wat over kan zeggen ja. uh, en wat mijn favoriete klachten over al die toetsenborden, wat je me al tienduizend keer hebt horen zeggen van waarom is er nou nodig om al die knopjes erin te rammen weet je wel een, een extra functierij en weet ik veel uh, bepaalde toetsen en al die dingen uh, uh, het resulteert allemaal in zulke kleine knopjes. Uh, als, je een toetsenbord, uh, als iemand een toetsenbord bij dat ding wil hebben, uh, willen ze dat in 99% van de tijd willen ze dat gebruiken om ermee te typen. Mm -hmm. En ja, het is handig als je een play en een pauze knop hebt. Maar als die typen in de, in de weg gaat zitten, hè, omdat die toetsen daar zo'n stuk kleiner worden, dan vind ik die trade-off ook altijd weer een beetje jammer. Oké. Okay. We'll see. Ik ben benieuwd, deze week ergens, of eigenlijk deze week, zullen we gaan zien wat jouw ervaringen zijn. Oh, dus je legt me nu opeens een target op? <laughs> of begin volgende week. <laughs> Wanneer je klaar bent. Nou, Na, ergens naar kerst denk ik. Ja, precies. Oké. Okay. <laughs> um, en dan nog een tablet die uh, misschien bij sommigen al op het verlanglijstje staat, maar waar ik echt uh, mezelf afvraag waarom die daarop zou staan. Ja, dus de, de, de Toshiba AT300 SE. En dan, jij zei second edition. Misschien staat het daarvoor. Het zal best. Weet ik niet. Uh, Toshiba heeft de afgelopen week de, de, de AT300 SE geïntroduceerd. En dat is eigenlijk een uh, uitgeklede, minder, mindere versie van de AT300. Uh, die is, de AT300 <laughs> is al een tijdje op de markt. Die kun je inmiddels kopen voor... Laagste prijs zie ik zo. 391 euro. Dus... Uh, Even kijken wat het gemiddeld is. ja 399 euro, daar kun je hem goed voor krijgen. Bij media, Mediamarkt, Tablet Center, noem maar op. Dat valt me toch wel eens zo tegen. Ja, daar is niet heel veel gezakt. Maar daar krijg je wel redelijke specificaties voor. Ja, ik was, ben redelijk positief over die tablet geweest. Hè, ja. in de review. Um, maar Toshiba heeft dus gedacht, laten we een goedkopere uh, model in de markt zetten. Um, en laten we die ook minder uitrusten. En Het belangrijkste verschillen is, uh, het nieuwe model draait wel op Android 4.1 Jellybean. Maar ik verwacht nog steeds dat de AT300 ook een update krijgt. Maar goed, AT300 SE draait op uh, 4.1 Jellybean. Um, voor de rest heeft Toshiba de camera's verminderd. Die waren volgens mij 5 en 2 megapixels gegaan van 3 naar 1.2. Dat is er dan gewoon uit. Precies is De, de HDMI-poort is verdwenen, dus die is eruit gehaald. De volwaardige sd kartreader is vervangen voor een micro sd kartreader En het wat premium, de premium look is zeg maar wat vervangen voor een wat mindere look met een, een structuur op de achterzijde. Het apparaat is dikker en zwaarder geworden. Het paar gram Are you kidding een, me? Serieus? Ja. Um, dus dat zijn, uh, even kort samengevat, een beetje de verschillen. En dat is allemaal in nadeel, bijna allemaal in het nadeel van de AT300 se maar, de ding komt uh, december op de markt voor een prijs van 349 euro. Dat is dus 50 <laughs> oh ja. euro minder dan de AT300 nu kost. Maar dan komt het mooi hè, ja, hoeveel gigabyte had die AT300 die jij had? Weet je 16 nog? dacht ik. Ja. Nou, de AT300 SE is 349 euro voor 8 gigabyte. Dus komt er eigenlijk gewoon neer dat de, drie, dat de 16 gigabyte... Het scoort op alle vlakken minder voor 50 euro minder. Ja, en waarschijnlijk komt er ook een 60 gigabyte versie. die gaat gewoon 399 euro kosten. Dus eigenlijk is het gewoon voor dezelfde prijs, krijg je minder. Jonge, jonge, dus ik, ik snap jonge, het jonge. hele idee erachter niet. Ik heb niks tegen Toshiba, ze dus maken best goede dingen soms, maar uh, dit uh, is een gevalletje van... Uh, ga, uh, nul... Kijk, als die tablet dikker uh, moet worden, wat je zegt, millimeters of iets zwaarder, omdat er gewoon veel betere dingen in worden gepropt, weet je wel. Dat staat nog tot daaraan toe, is jammer, maar dat is niet per se heel slecht, zeg maar... Ja. Weet je, het happens. We hebben allemaal te maken met uh, nog limitaties van wat mogelijk is qua techniek. Ja. Zeg maar. maar als je met dit soort grappen aankomt, het enige wat ik dan hoor is: van de, er draait jellybean op. Het enige wat ik dus dan hoor, denk ik: van oké, okay, je probeert dus gewoon uh, uh, dat ding uit te kleden zodat je nog hogere marges kan, uh, kan, kan krijgen erop. En dan moet je als uni uniek selling point hebben dat het jellybean is. Rot toch op, echt. Ja, daar komt het in principe wel weer op neer. Een premium betalen omdat je een nieuw besturingssysteem hebt. Een beetje de Samsung-tactiek, hè? Ja, ja. Jammer. Jammer de bammer. Dus uh, not cool, Toshiba, not cool. Nee, zeker niet. Um, Oké, okay, we hebben een beetje de, de losse tablets besproken die, uh, die afgelopen weken in het nieuws waren geweest. Um, Ik heb ook nog een artikel geschreven over 2013, wat we kunnen gaan verwachten op het gebied van tablets. Hologrammen? Uh, het zou mooi zijn. Dat, uh, maar het, dat gaat niet gebeuren in 2013 Oké okay. Nou, misschien voor uh, heel veel geld Maar uh, nee, nee, nee. Ik, op zich niet heel veel spannende dingen die gaan gebeuren Het is natuurlijk, uh, we, gaan, we gaan kijken hoe het gaat met Windows 8 Want dan gaan we volgend jaar pas echt zien of dat een beetje opgepakt wordt En of Windows tegen <lacht> nu al zijn langste tijd gehad heeft Low Windows 8 Ja, ja, ja, ja goed, Op het Piet van Tablets uh, zie ik het nog niet helemaal gebeuren Jij ook niet, volgens mij heb, nou? heb je gezien, uh, Microsoft heeft gezegd uh, ja, ja, uh, well, interne, uh, die memo van, uh, ja, jongens, uh, alle verkopen vallen een beetje tegen, dit en dat, en uh, jammer, jammer. Maar uh, dat komt <coughs> omdat onze hardwarepartners uh, en uh, stomme designs hebben gemaakt en slechte beschikbaarheid hebben van die van die precies, ja, het is altijd iemand anders schuld. Ja, joh, we houden toch op, echt. Ja, het vondert ook. Uh, het vreemde vind ik gewoon, waar blijven die tablets dan? Echt, er, er zijn er misschien vijf op voorraad van de dertig die er gelanceerd zijn. Ik snap echt ja. helemaal niks van. En, en, en sowieso een ander opvallend dingetje is, hè, en dat niks ten nadeel van André of zo, misschien is hij super druk. Maar in de aanloop van Windows 8-lancering was het niet alleen André op Tablets Magazine, maar waren er gewoon een, een paar handen vol mensen op het internet te vinden. In ieder geval op Tablets Magazine en in Twitter en dat soort dingen die zeg maar echt ernaar uitkeken, weet je wel. Redelijk, uh, redelijk daarmee bezig waren. en uh, Zelfs die mensen hoor je de laatste tijd heel weinig. Er zijn wel wat mensen, hoor, die die, die, die Windows 8 hebben gekocht. Daar gaat het ja. niet om. Alleen, er de, de is... Er is geen sprake van een echt positieve ontvangst. Of nee, een, maar dat komt ook uh, door die beperkte beschikbaarheid. En ik weet een van de redenen waarom anderen zich nou uh, een beetje terugtrekken wat dat betreft. Is, is Hij heeft heel lang uitgekeken, en dat moet hij helemaal zelf weten hoor, dat maakt me niet uit. Maar naar die Surface tablet. En uh, die wilde hij ze heel graag hebben. En dan komt Microsoft weer met het idee om die in beperkte markten te gaan lanceren. Uh, met beperkte beschikbaarheid. En ja, dan... Is het, gaan haken mensen toch weer af en dan zie je iemand die graag met Windows uh, uh, speelt, die graag Windows gebruikt, die haakt dan af, die uh, heeft dan geen interesse meer tenminste ja, bij ja, Windows, maar niet meer, niet meer zozeer van oké, okay, wat blijft die tablet? Ik wil die tablet, nee. Nee, precies. En kijk, tuurlijk, uh, je kan er 80 verklaringen voor hebben. Feit is gewoon dat het gelanceerd is en dat die lancering gewoon uh, stokt, zeg maar. Mm -hmm. In principe uh, had het moeten skyrocketen, hè, noem je dat dan? Hè? Dat het, uh, er komt een nieuwe uh, iPad uit, dus de eerste paar weken worden het. Achtelijk veel iPads verkocht. Mm -hmm. Er komt een nieuwe Nexus uit. De eerste paar weken worden er achtelijk veel Nexus verkocht. En daarna na die tijd dat die achtelijk veel van die apparaten iPads of uh, Nexus of wat dan ook, worden verkocht. Dan is het, dan is het interessant om te kijken van oké, okay, waar levelt het af? zeg maar? Hoe hoog blijft die interesse daarna uh, voor, voor zo'n tablet? We zien dat bij iPad dat het redelijk hoog is. We zien dat bij Nexus dat het redelijk hoog is. Ja. En bij Windows 8 hebben we nu gezien van het kon niet skyrocketen, omdat er uh, niet alleen. Misschien stomme hardware of slechte beschikbaarheid. Hardware, prijzen van hardware. Uh, f, uh, dingen als uh, verwarring voor RT versus uh, Intel. Als je Intel hebt, heb je weer Clovertrill versus uh, i7 of zo, weet je wel. Uh, we hebben gezien dat de service niet internationaal beschikbaar is... maar dat de service op zichzelf ook weer allerlei kleine, kleine, kleine nadeeltjes heeft, heeft... die als je bij elkaar optelt, dat het op zich toch wel weer een groot nadeel wordt, weet je wel... En er zijn zoveel dingen dat dat ding niet omhoog heeft kunnen komen. Dus het levelt nu af op een niveau uh, voor interesse, zeg maar, wat lager ligt, in mijn beleving, bijna lager ligt dan voordat ze het lanceerden. Ja. Snap je wat ik bedoel? En dat is gewoon uh, een heel slecht teken. Ja, klopt. Dus daarom lach ik als je zegt, dat, dat gaan we in 2013 zien. Ik moet het nog maar zien of in 2013 gaan zien. Maar laten we uh, Windows 18 in 2013, dat gaan we meemaken. Uh, je had het over dat artikel wat je had geschreven. Mm. Nog meer leuke verwachtingen voor 2013? Nou, ik hoop uh, dat Samsung eindelijk gaat komen met uh, flexibele displays. Daar ben ik wel benieuwd naar, van, van, wat gaan daar de mogelijkheden van zijn. Uh, flexibele mm. displays, dat uh, houdt eigenlijk in plastic displays. Plastic uh, uh, paneel in plaats van een glazen paneel. Um, dus ik verwacht niet echt dat je ze kunt gaan buigen en doen en omvouwen in een tablet of in een smartphone of wat dan ook. Dus ik ben benieuwd wat Samsung ermee gaat doen. Ik denk dat ze eerst met smartphones uh, gaan werken en dan tablets misschien 2014 of 2015. Uh, daar, valt eerder, daar valt nog meer uh, uit te melken, zeg maar, wat er nu is op het gebied van tablets. Ja. Um, yeah. De rest, uh, maar, uh, een kleine vraag hè, over flexibele displays. Uh, hebben ze dan ook flexibele onderdelen nu gebouwd? Dus flexibele processor ja, of zo? Ja, dat is dus iets, iets wat, wat ik nog niet of helemaal batterij? begrijp. Uh, want wat is het inderdaad het nut van een flexibel display als je de rest niet mee kan maken? Ja, nou ja, je zou bijvoorbeeld een design kunnen bedenken waar je uh, aan de rechterkant of aan de onderkant whatever, een, een, een dik, niet flexibel gedeelte hebt. Oh, sorry en, dat, ja. een, uh, uh, en een deel wat je uit kan rollen, zeg maar. Aan de andere kant. <laughs> um, dat is allemaal leuk, maar er moet ook een truc zijn om dat weer rigide te maken. Want even serieus, als je dus een, een scherm zou hebben die echt uit te rollen is. Hè? Die je die op kan rollen als een stukje papier. Ja. Als je dat uitrolt. ...dan zul je hem dus op een tafel of zo... ...of een plat ondergrond moeten gebruiken. Want je kan hem dus niet in je hand houden... ...want als je er dan op drukt, dan flappert het. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat zal het ook Omdat, op omdat ik flexibel. Ik niet te Daarom zeg ik... ...er zijn nog heel veel haken en ogen... ...van andere onderdelen die die, die, die, die flexibel moeten worden. Maar ook van hoe krijg je dat flexibel als hij in vorm is die je wil gebruiken, weer rigide. Ja. Want je moet er toch ook niet aan denken dat als jij je Nexus 7 zo in je hand hebt... en je drukt aan de bovenkant, dat hij in plaats van je tap registreert zo mee naar achterbuigt. Mm -hmm. ja, zo, dat is een echt nadeel natuurlijk. Ja. En ik kan me niet voorstellen dat Samsung ook gaat trappen in, uh, in, in de serviceval. Uh, van laten we een... een, een, een, een Laptop, tablet hybride uitbrengen die je alleen op tafel kan gebruiken. Nee, nee, nee. Nou ja, goed, ik vind het wel interessant. Ik weet niet, meer, ik weet niet wat ze gaan doen uh, dat is interessant Misschien voor de rest. Uh, zeker, zeker. iOS, uh, daar had jij een artikel over geschreven, een paar weken terug volgens mij. Wellicht grote veranderingen gaan komen. Uh, no, no, no, no. Eh, grote veranderingen nou, ja, heb ik niet gezegd. Qua design misschien in, in iOS. Nou ja, voor ja, iOS zouden het er niet super groot zijn. Ja, ja, ja. oké. Okay. Om, precies, nou misschien met minder uh, system, hè nou. dus gewoon wat minder uh, analoge trekken met echte dingen. Nou. Uh, aan de andere kant uh, moeten we dat nog maar zien hoor. Uh, er is ook meer een hoop. Kijk, uh, precies, uh, sommige dingen vind ik persoonlijk niet zo mooi, leren en benden en dat soort dingen. Ja. Aan de andere kant, uh, toevallig zaterdag uh, heeft een, uh, uh, de vader van het vriendinnetje van mijn broertje heeft een iPad gekocht... Ja. Uh, en nou ja, goed, ik had het dus in Haarlem gekocht. en hij is even langsgekomen uh, om uh, even te kijken. En ik had nog een cadeautje voor hem. Uh, dus uh, een beetje zo gekeken en, uh, en naar dat ding. En uh, ik zag die man zo met dat ding aan de gang gaan. Uh, en ook die skeuomorphische uh, eigenschappen, weet je wel. Van een kalender lijkt echt op een kalender. Ja. En notities lijken op notities. Die heb ik niet meer nodig, zeg maar, die design cues om te begrijpen wat die techniek is. Voor die man is het een supernieuwe computer, zeg maar. En die vond het heel fijn dat die, die, hij uh, die, die, die, die, die signalen kreeg. Van oké, okay, dit is dit, dit is dit, weet je wel. Dus het heeft ook wel zijn voordelen. Dus we moeten het nog maar zien. Overigens, nog een grappig verhaal. Ze komen bij mij binnen, mijn broertje en eh, vriendinnetje vader, en uh, lachen, lachen, lachen. En. Uh, uh, die man die kijkt een beetje zo van, um, waarom lachen ze me nou uit, weet je wel. Mm -hmm. Dus vertellen ze, ja, we waren net uh, bij, de, bij de winkel en uh, goed de iPad bekeken. En uh, we wilden ook graag die iPad uh, bekijken. En uh, zij, zij vertelt het dus over haar vader. dat je, papa staat met dat ding te werken en uh, weet je, op het toetsenbord te drukken met die muis. En op een gegeven moment uh, zegt, uh, zegt, uh, zegt die verkoper zo. Moet je, naar de andere, moet je kan je naar een andere... Uh, je kan fullscreen apps, weet je wel, in de Mac OS, mm -hmm. toch? Dat ken je. Dan ja. uh, kan je naar de andere app. Dus hij liet zien hoe dat fullscreen werkt. En dan kunt hij naar de andere app. Legt die muis neer met zijn hand over dat, uh, dat iMac-scherm. Want dat is ook gewoon... Uh, kijk, die man heeft heel veel ervaring met een ouderwetse Windows-computer... die op zijn bureau staat van zijn werk, zeg maar. En dat zijn gewoon uh, de elementen zoals hij weet hoe hij het moet besturen. Maar voor die hele nieuwe computergeneratie, hè? hij kent het van iPads, van Android tablets, uh, smartphones vooral dan, uh, want Android tablets zie je niet zo heel vaak in het wild zeker niet dat soort mensen maar wel iPads, want die hele familie aan mijn kant en aan hun kant hebben iPads en dat soort dingen, dat zijn gewoon de nieuwe manier van, van computeren, zeg maar dus hij was op, aan het kijken naar een nieuwe computer, en er ging er gewoon helemaal vanuit dat, uh, dat het touchscreen zou zijn zeg maar, dus dat vond ik wel redelijk grappig ja, ja. ja goed, uh, moet hij zacht gaan hè <laughs> Ja. <laughs> Oké. Okay. Goed, uh, even nog wat andere... Nice one! Korte <laughs> andere dingetjes. Uh, een van de nog interessante dingen, eentje die, die jij mij aangedragen had toen we het even hadden over tablets in 2013. Kwaliteitsverbetering van budget tablets. En dat, dat komt eigenlijk voort ja. uit de, de Jarvik die we net benoemd hebben. Hè? Nou, niet alleen de Jarvik, hè. het komt voort uit... Uh, uh, we hebben het eigenlijk al anderhalf jaar op, sinds de Kindle Fire hebben eh, we het erover... en toen ook weer opnieuw bij de Nexus 7. Uh, los van het feit dat die modellen hè, waarop ze verdienen anders zijn... is het dus wel zo dat er X hardware voor X bedrag beschikbaar is... Mm. Andere bedrijven zullen daarmee moeten concurreren. Hoe, hoe dan ook, weet je wel. Je kan concurreren op een manier zoals Apple het doet. En zeg, zeggen van oké, okay, maar wij hebben een ander type product. En dus concurreren we niet echt direct mee op die prijs. Voor Jarvix, Argos en, en dat soort dingen. Die maken misschien wel andere keuzes. Door te zorgen dat hun... Uh, kwaliteit van hun tablets gewoon hoger ligt uh, en, en dus gewoon op prijs en kwaliteit proberen mee te uh, bouwkwaliteit dan hè, mee proberen te concurreren en dat is denk ik gewoon wel een resultaat uh, van twee dingen van dat ze mee willen concurreren op die lager geprijste tablets maar ook en daar heb ik weet niet of je daarover geschreven hebt maar daar had ik het toen met jou over in ieder geval dat ik denk dat je niet moet vergeten dat voor laten we het voor het gemak even B-merk noemen mm -hmm. uh, dat voor die B-merken komen nu ook steeds meer productietechnieken... en materiaaltoegang uh, ja. beschikbaar. Omdat uh, dat was wat vorig jaar, twee jaar geleden, zeg maar premium was. Dat is nu door de A-merken... Uh, uh, is dat hun oude generatie. En die zijn naar nieuwe premium dingen, nieuwe productietechnieken gegaan... andere materialen en wat dan ook. Maar dat betekent wel dat de capaciteit uh, uitkomt in de oud-premium markt, zeg maar. Dus dan zie je zo'n Jarvik met een aluminium achterkant kunnen werken... of met een Gorilla-glas aan de voorkant. Ja. Die, marge, of, uh, die kosten daarvan zijn omlaag gegaan... en de capaciteit is beschikbaar gekomen. Dus dat is ook niet onbelangrijk... dat daardoor die, die, die kwaliteitsverbetering doorgezet kan nee, worden. En prima daardoor natuurlijk. suggereer je eigenlijk wel dat ze eigenlijk altijd wel achter blijven lopen. En ze blijven ook wel achterlopen, Omdat je nooit... Uh, een Jarvik zal nooit een Samsung bij kunnen houden. altijd zal altijd een jaar of twee jaar achterlopen. Maar het ja. lijkt dat dat gat wel iets kleiner wordt... op een of andere manier. Ja, ja. En dat is, uh, dat, dat is helemaal gelijk. Omdat waar het uiteindelijk op neerkomt... is dat uh, specs uh, alleen maar voor sommige mensen interessant zijn... voordat ze iets aan het kopen zijn. In het vergelijken en dat soort dingen. Maar daarna draait het alleen maar om de ervaring. Ja. Dan, uh, zodra je zo'n Tegra 3, uh, 80 core processor hebt in je tablet, ja. en het werkt niet, of niet soepel genoeg, of niet stabiel genoeg, dan maakt het niet uit dat het een quad-core is. Nee. En als je een dual-core processor hebt die inderdaad wat ouder is, en het werkt wel, misschien wat minder snel, werkt het nog wel, snap je wat ik bedoel? Dus daar zit het verschil in. Uh, dus dat wordt kleiner denk ik Omdat dat specs Alleen maar voor de verkoop belangrijk is Na de verkoop is de ervaring Belangrijk ja. Oké, okay. cool, we gaan het zien uh, Volgend jaar uh, een hoop nieuwe budget hebben ik, nou, ik weet niet of je dat geschreven hebt Maar een andere tip die ik je toen had gegeven Over wat kan er in 2013 gebeuren Is dat Amazon misschien naar Nederland komt Ja, dat komt? heb ik inderdaad geschreven Oké, okay, ja, dat, uh, dat uh, kan ook interessant zijn, natuurlijk. Er wordt ook al uh, sinds, uh, wat is het, eind 2011 over gespeculeerd. Dat hmm. was tijd inderdaad. Het kan, zeg ik toch ook. Ik zeg ja, niet het, dat het, het gebeurt. Kan, dus het... Wat, wat, wat ook kan, hè, is dat we eind volgend jaar, uh, uh, en het is niet voor eind volgend jaar, misschien ook niet volgend jaar al, maar uh, als, het zo, als de markt zich zo op dit moment doorzet zoals het gaat, dan. Uh, Verdien, Samsung verdient nu met uh, hun smartphone en tablet verkopen. Wat dus over een grote deel van smartphone verkopen is. Verdienen ze meer dan heel Google. En uh, smartphones en tablets van Samsung draaien op Android. Mm -hmm. ja? Dus uh, het is heel belangrijk om te beseffen dat uh, Samsung is de enige die echt geld, grof geld verdient zeg maar, met Android. Sterker nog, zij verdienen zoveel geld met Android... dat ze meer verdienen dan Google in totaal. Als dat zo door zou zetten... dan komt het dus op een gegeven moment een, een situatie... waar Samsung Google zou kunnen kopen... om meer controle te krijgen over dat platform... wat voor hun zo belangrijk is. En dat zou massive nieuws zijn. Dus Google moet in 2013... het donder best gaan doen... om echt... ...interessant geld te gaan verdienen met Android... ...omdat het anders zetten ze hun eigen uh, uh, bedrijf op het spel. heb ja, je het over het hele bedrijf of de Android-divisie? Ja, nee. Over het hele ah, bedrijf. Ja, goed. Dat, dat, dat, ja, ja, ja, ja. Zou het, zou, ja. maar Stel Samsung zou het kunnen kopen of ze kunnen het kopen... ...dan moet daar natuurlijk Google wel goed toestemming geven. ze dus kunnen niet gewoon zeggen, ik koop jou en uh, zoek het maar uit. Ja, maar Google is niet alleen maar van Larry Page en zulke nou, ja, erin hè? Alles. Precies, dus het is uh, hostile takeovers. Daar hebben we allemaal series en films over gezien. Maar dat is, een, dat is iets wat in het echt ook gebeurt. En nogmaals, um, op dit moment is het nog een leuke denkoefening wat er kan gebeuren. Maar die denkoefening die is relevant omdat Samsung meer geld uh, verdient, 40% uit de markt. Uh, waar Apple dan 60%, maar 40% uit de markt... die Apple, het grootste bedrijf, het meest waardevolle bedrijf ter wereld heeft gemaakt... de afgelopen jaar. Dus dat is dus de markt waar het meeste geld in te verdienen is. En dan uiteindelijk uh, kan, kan het over idealisme gaan... over ja, Google en informatie ontsluiten en la la la en uh, allerlei andere redenen. Uiteindelijk, aan het eind van de dag, gaat het om geld. En het is dus de vraag om t, uh, te kijken van... hoe lang krijgt Google, zeg maar maar nog de kans van zijn aandeelhouders... om hier maar blijven aan te rommelen. Want we zitten dus nu ondertussen in de zevende versie van Android of zo... en er wordt nog steeds gewoon niet op een goede manier geld mee verdiend. Sterker nog... Android bestaat omdat Google uh, terecht zag aankomen dat we een switch naar mobile zouden gaan maken. Ja. Hè? We, we gebruiken minder laptops en desktops, maar we gebruiken meer tablets en smartphones. Ja. Goed, uh, dat is, voor Google was het belangrijk omdat op die desktops en laptops dat ze daar advertenties plaatsten. Ja. In, in bijvoorbeeld Google of op websites en dat soort dingen. Nou goed, ze moesten daar controle over houden, dus ze zijn toen naar... ...een mobiel platform gegaan. Maar nu ook uit de cijfers blijkt... ...dat mobile advertising... ...gewoon niet super goed werkt. Sterker nog, vrij slecht. En zo slecht dat het mobile... ...wat inderdaad een heel groot deel is... ...waar ze ook heel veel marktaandeel hebben... ...zelfs de... Inkomsten drukt van het totaalpakketje. Dus als je desktop, zeg maar, laat zeggen, ouderwetse uh, desktop-advertenties en mobile advertentie bij elkaar neemt, dan gaat het gemiddelde inkomsten daardoor omlaag. En dat is echt een probleem. Oké. Okay. Zeker, hè? Nee, maar het allerbelangrijkste wat je daarover kan zeggen: dat is een probleem omdat dat het uh, uh, het item is waardoor er geduld wordt gegeven door aandeelhouders. Omdat dat de toekomst veilig stellen was. Als dat dus niet blijkt uh, een succes blijkt te zijn, dan komen we in de problemen. Of komt Google in de problemen. En als er dan een bedrijf is die zo'n beetje. We hebben het over Samsung Electronics. Hè? Samsung heeft nog veel meer. Hè? Die maken onderzeeboten en alles. Maar als Samsung Electronics alleen al meer verdient, uh, en niet een klein beetje meer, maar heel veel meer verdient dan het. Google bedrijf zelf, de totale inkomsten. En ja, dan krijg je dat soort dingen die gewoon risicovol gaan worden. En, en, en, maar, maar er zijn natuurlijk meer bedrijven dan Samsung. Sure. Waarom zou LG Google niet over kunnen nemen? Of... Die, dat kunnen ze niet betalen. Denk je? LG is toch nog bijna net zo als Samsung de ja, ik heb geen inzicht in de cijfers. Maar. Ik, maar, maar, maar, nogmaals, het kan door iemand gekocht worden, misschien Samsung of, of. Nou, dat zou ik ook niet Wie weet, die zou het in ieder geval kunnen betalen waarschijnlijk. Maar uh, het, het, het is meer omdat uh, Samsung dat ik daar om aanwijs, omdat Samsungs reis naar de top. Dat nu ze zo goed zijn, die is precies aan te wijzen in de grafiek op het moment dat ze Android zijn gaan implementeren op hun smartphones. Mm. Uh, Android is dus een integraal onderdeel van hun succes. Waardoor ze nu 40% van de winst pakken uit een supergrote en groeiende markt smartphone en tablets. Dus op die manier is het interessant om te zeggen van Samsung zou je dat willen kopen. En dan niet omdat ze de advertising business per se van Google willen hebben. Nee, ze willen de controle over het. ...OS hebben over Android... ...dat ze die richting beter kunnen bepalen. En dat is al een hele tijd relevant. Hè? Alleen tot nu toe praten we erover... ...van wanneer komt Samsung met zijn eigen OS. Hè? Dat uh, hebben we het meer dan eens over gehad. Mm. Nu wordt het dus interessant... ...om niet alleen te denken over Bada... ...of Tizen of whatever... ...of Symbian of hoe je het ook wil noemen. Maar nu wordt het interessant om de optie mee te nemen... ...wat als uh, Google of uh, als Samsung... ...Googles Android kan kopen. Maar ik denk dat Android kunnen ze niet zomaar... ...uit, uit de public domain halen... Hè? ...uit de creative commons, whatever. Nee, maar daarom kunnen ze wel Google kopen. <laughs> nee, precies, maar als zij Google kopen... Wil ik, bedoel ik, zeggen, ...dan kunnen ze niet zomaar zeggen van... Hey, uh, ...LG, uh, Sony, donder maar lekker op... ...Android snel van ons. Nou, uh, uh, daar zullen dan... ...inderdaad Linux... Uh, en, ...en dat soort uh, uh, licentieovereenkomsten... ...gemaakt moeten worden... ...en gekeken wat er mogelijk is. Maar zelfs als zouden ze dat niet kunnen... Uh, ze hebben dan wel controle over de richting van uh, uh, een super integraal onderdeel van hun succes. Hè? Je moet niet vergeten, wat ik net al tien keer zeg, Android is als succesfactor aan te wijzen voor Samsungs enorme succes voor Samsung Electronics. Dus meer controle is beter, dat, hoe je het ook wendt of keert. Mm -hmm. Ja. Dus dat. Oké, okay. cool. Maar goed, dat is uh, ja, wie weet gebeurt het volgende week, maar uh, dat is inderdaad... Uh, nee, nee, nee, nee, nee, dat gebeurt ook volgend jaar niet, maar dat is wel leuk om in de gaten te houden. Oké. Okay. Nou goed, dat is een beetje uh, wat we in 2030 kunnen verwachten. Het is natuurlijk allemaal maar uh, zien of het gaat gebeuren. Ter afsluiter wil ik jou nog een vraag stellen. En dat is, okay. geef mij één reden om 1399 euro uit te geven voor de Sony VAIO Duo 11. En even voor de mensen die het niet weten... Dat is een 11,6 inch Windows 8 tablet met een uitschuifbaar keyboard. Dus dat schuif je eronderuit waardoor het display omhoog komt te staan. Kun je netjes tikken. Met Intel Core i5 processor, 4 gigabyte werkgeheugen, 128 gigabyte opslaggeheugen, full HD display. Tell me. Er zijn denk ik twee redenen. Wauw, De eerste ik is dat is dat een dat er redenen zijn. Ja, ja. Maar <laughs> ik denk dat het wel, dat valt allemaal mee als je het gehoord okay. hebt die ik denk... De eerste reden is dat je de loterij hebt ge gewonnen... en echt helemaal geen enkel respect hebt voor okay. geld. Tweede reden is dat je zo'n zo, zo, zo douchenukkel bent... die bij een bedrijf werkt... Die ...een apparaat mag uitkiezen... ...en dat je dan zo'n douchebag bent... ...dat je expres de duurste kiest... ...omdat dat dan beter is, ja, weet je wel? Met zo'n van die mensen van... ...oh, ik heb een auto van de zaak... ...laat ik zo'n zo Audi nemen... ...zodat ik er al zo'n lul uitzie op de weg, weet je wel... ...in plaats van een beetje fatsoenlijke... ...normale auto waar normale mensen in rijden. Nou, dat zijn de enige twee types... ...die dat zullen kopen, denk ik. Want ik heb dat ding ook al in mijn handen gehad... en zo hè? ...toen bij Microsoft... Ja. Uh, Yeah. <laughs> ik zou er geen 1400 euro aan uitgeven. Laat ik het daar maar op nee, Ja, ik snap het ook niet. Maar het is natuurlijk. Kijk. Het is niet. Uh, dat er geen laptops of ultrabooks zijn. Die 1400 euro kosten. Die zijn er. En die hebben krachtige prestaties. En die kunnen van alles. En uh, het zijn echte werkpaden. Maar je zit hier toch met de beperkingen van een kleiner keyboard. En, uh, alles in één apparaat. Wat toch een stuk beperkter is in het gebruik. Uh, Hij is ook echt. Best zwaar en ook ja, Dat is het logische gevolg, ja, inderdaad. En het is een, gewoon een apart ding. En wie weet hoor, dat het uitgroeit tot, tot een super succes. Overigens is het wel zo, dat denk ik me nu pas, um, dat het van al die hybrides is. Uh, is het wel een van de um, betere, zeg maar, uh, qua specs, maar ook waarschijnlijk wel qua gebruikerservaring, omdat. Uh, uh, ik ben redelijk fan van de manier van het openklappen van zo'n toetsenbord. Dat het scherm uh, de onderkant van het scherm zeg maar, in het midden van het toetsenbord mm -hmm. staat. Ik heb gemerkt dat dat zeker voor, op gebruik van schoot en dat soort dingen dat dat heel handig is vanwege de balans. Omdat uh, die, al die andere hybrides hebben dus alle belangrijke onderdelen in het scherm zitten. Omdat je hem los moet kunnen koppelen, dat ja. scherm. Het een beetje kloot zijn als die processor in het toetsenbord zou zitten. Want dan kan je hem niet loskoppelen, mm -hmm. Snap ik bedoel. En dat houdt nog steeds een beetje balansprobleempjes. Maar eh, eerlijk gezegd, 1400 euro. Eh, in combinatie met alle andere dingen die al mis zijn met Android, of eh, Windows 8... En, en, en verwarring die daar is in die markt, zeg maar... zie ik niet hoe Sony hier een, een echt succes mee kan behalen. Kun je altijd nog voor de VAIO Tab 20 kiezen, hè? 20 instemmen. Dat is geen tablet. Ik heb dat ding gezien. Dat is gewoon geen tablet. Dat is gewoon een touchscreen iMac, zeg yeah. maar. Het nee, is een tablet met een, met een kickstand. Nee, dat is onzin. Je kan, je kan zeggen van, ja, ik kan hem optillen. Ja. Er zit geen batterij in ook. Het is... nee, nee, je moet hem aanzetten op z'n contact. Nee, dat is Ja, maar ja. Dit is toch geen tablet. Ja, even serieus. Ik vind echt dat we daarmee op moeten houden dat ding een tablet te noemen. Ik vind het een tablet. Nee, ja, De maar... service tafel, weet je dat nog? Van vroeger? Dat is toch ook geen tablet? Vroeger. Ja, geleden. Nou, de Surface Tablet is al echt heel veel langer dan een jaar, hoor. Service Surface Tablet of een tafel? De tafel. Ja, nee, ja. maar ik bedoel, tot, tot een jaar geleden... of tot zes maanden geleden was het ook nog de Surface Tafel. Ja, oké, okay, okay, maar dat is toch ook geen tablet? Nee, maar <laughs> ja, goed, de, de, de, dat grijze gebied, uh, dat hebben we dit jaar... Uh... Nee, die niks geen grijze gebied, die Sony is geen tablet. Even mm. serieus. Net zoals de Note 2 geen telefoon is, maar een tablet. <laughs> is, is het de ah, ding geen... Ja. ja, goed, whatever. Yeah. Ik zei toch, tablet, is dus een phone-tablet. Ja, Oké, okay, dan, dan, dan is de, de Vio Tab 10 is een... De <laughs> Tab 20 is, is een hybride tussen iMac 20. en een tablet. Maar en, het, is, het is geen draagbaar, geen mobiel device die je op accu kan gebruiken. Dus is het is geen tablet wat mij betreft. Of in ieder geval minder een tablet dan dat het een computer is. Een -top. Ja, Nou top Ik weet zeker dat jij heel Google gaat ownen op de, op de term de Precies. Mooi, dat was hem weer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.